De PVV-statenfractie in Limburg is in spoedoverleg bijeen. Aanleiding is het uitlekken van een beledigende e-mail van PVV-statenlid Bosman aan de fractie over een collega van de PvdA. Daarin zou Bosman de PvdA'er Ust-Turk een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken noemen. De mail dateert al van een jaar geleden. PVV-statenlid Uringa verliet de fractie daarna volgens Limburgse media omdat hij vond dat fractieleider Stassen nauwelijks ingreep. De export van de 17 landen met de euro zit in de lift. In november was het handelsoverschot, dat is het verschil tussen export en import, 6,9 miljard euro. Dat is veel meer dan waar economen op hadden gerekend en ook veel meer dan een maand eerder. De export steeg op maandbasis met 3,9 procent, terwijl de import onveranderd bleef. Zo blijkt uit cijfers van Eurostad. Duitsland had het grootste handelsoverschot, Nederland staat op een gedeeld tweede plaats.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 Samengesteld door Shorts van Dam uit alle hits, van, uit alle lijsten van de Euro Breakdown van het afgelopen jaar. Elke vrijdag te beluisteren tussen 3 en 5. We gaan snel door, want ik heb een druk programma uit de vierde uur. En we beginnen met, niet minder dan met Pink. made a wrong turn, once or twice, dug my way out, blood and fire, bad decision. That's alright Welcome to My silly life Mistreat this place.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 Ja, we begonnen het vierde uur Euro Hits 2011... ...met op nummertje 64 Pink met f perfect En het aantal punten 294. Vijftien weken in de lijst met als hoogste positie nummertje 6... ...en hij is één week gebleven. Totaal verbleef ze vier weken in de top 10. Pink vierde een feestje met haar underdogs in Raise Your Glass. De single staat op haar greatest hits So Far album... ...en werd gelijk enorm goed ontvangen. In de videoclip ging Pink... Langs bij een homo huwelijk, de nerds en een vrouw die alle genieten van het leven zoals het is. In F puntje, puntje, puntje, perfect gaat Pink verder. Ze wil dat je niet alleen alle fouten en slechte dingen onthoudt, maar alleen naar jezelf kijkt. Want je bent gewoon F puntje, puntje, puntje, perfect zoals je zelf bent. Gauw door naar nummertje 63 en daar vinden we Maroon No. 5, Give a Little More, met een totaal van 294 punten. Elf weken in de lijst met als hoogste positie nummertje 4. En daar bleef, ze ook slechts één, bleef hij ook slechts één week. In de top 10 bleef hij wel 6 weken staan. De comeback van Maroon 5 is misschien wel een van de beste van 2010 aan het worden. En daar kunnen we in de terugblik van naar 2011 in 2011 nog van genieten. Nadat ze eind juni Misery uitbrachten als eerste single van hun derde studioalbum, Hands All Over, werd onlangs bekend dat Give A Little More de nieuwe single zou worden. En weer lijkt Maroon, een, Maroon 5 een echte hit in Holland te hebben. Op nummer 63, Maroon 5, Give A Little More. En we zijn natuurlijk nog steeds bezig met de, de lange, lange lijst van de Eurolijst hits 2011. We zijn vanmorgen om 9 uur begonnen en we gaan door tot 5 uur live vanaf het gasthuisplein. Luisterden we net naar nummertje 63 Maroon 5 met Give a Little More. Gaan we gauw door naar nummertje 62 CeeLo Green met Bright Lights Bigger City. Het doet me in eerste instantie denken aan een oude hit van de Animals. Maar daar hebben ze niks van weg. Met een totaal van 295 punten. Ze hebben 14 weken in de lijst gestaan met als hoogste positie nummer 6. En daar bleven ze, verbleven ze 1 week. En in het totaal bleven ze 5 weken in de top 10. Vorig jaar hadden we de eerste hit van Shilo Green in de lijst. Nu is het de opvolger van F.U. ook uit. Zijn show in Paradiso werd dan twee keer afgezegd. Zijn album The Lady Killer is wel uitgekomen. Dat album is redelijk gevarieerd en heeft genoeg goede nummers om een ruim voldoende te krijgen. Een van de goede nummers is Bright Lights Bigger City, wat klinkt als een gestilde versie van Billie Jean. De eerste single was Soulful. Hier is meer ruimte voor synthesizers. Eigenlijk kun je beide nummers ook niet vergelijken. Terug op 62 vinden we CeeLo Green met Bright Lights Bigger City. Ja, dat was Shiloh Green, Bright Lights, Bigger City. 295 punten. En die vonden we terug op plaats 62. Gauw door naar nummertje 61. Cascara met San Francisco. Totaal aan de punten 296. één puntje meer. En die heeft 16 weken in de lijst gestaan met als hoogste positie nummertje 6. En daar verbleef hij twee weken. En hij verbleef ook twee weken in de top 10. Over het hele internet wordt de nieuwe single van Cascade al vergeleken met California Girls van Kay Perry. Niet gek. Het deuntje van San Francisco lijkt op de melodie van Perry's Nummers. Maar het is direct een kwalijke zaak als twee liedjes gelijkenissen vertonen. Zolang ze beide goed klinken, gaat het wel. En, dan in, en dat is in dit het geval. Cascade brengt geen harde clubbanger, maar een frisse zomerse poplaat. Niet, niet bepaald vergelijkbaar met eerdere singles van deze Duitse groep. Op nummer 61 Kaskade met San Francisco. Yeah. How you of the city tonight. We're crossing the Golden Gate, party at the Frisco Bay. Dat was op, nummertje, op plaats 61, Cascade met San Francisco, een heerlijk easy deuntje. Punten 296, gauw door naar nummer 60 en daar vinden we terug LMFAO, wat zoveel, wat zoveel zegt als Laugh in my face out loud, met het nummer Party Rocking Anthem. 298 punten, 16 weken in de lijst met als hoogste positie een nummer 6 en daar verbleef hij 1 week. En in totaal bleef hij 4 weken in de top 10. Na een tijdje stilte uh, rondom deze band brengt LMFAO nu de eerste single van het nieuwe album Sorry for Party Rocking uit. Verwacht geen grote verrassingen. De beats klinken weer precies zoals ze op de vorige album klonken. De uitroep Shake That is bovendien opnieuw te pas en te onpas te horen. Luisteren we naar nummer 60 LMFAO met Party Rock Anthem. Yeah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 Put your hands up. Put your hands up. Every day I'm shuffling. Ja luisteraars, en dat was uh, niemand minder dan LMFAO met Party Rock Anthem op nummertje 60. Waar zijn wij eigenlijk mee bezig? Ja, de Eurohit 2011. Vanaf vanmorgen 9 uur live begonnen met DJ uh, Shores. En uh, momenteel luistert we naar DJ Zorro. En we zijn aangelangd bij uh, nummertje 59. En daar was hier een bekende naam. En dat is niemand minder dan Britney Spears met 304 punten. 15 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 2 en dat heeft ze 1 week volgehouden. En ze is totaal 3 weken in de top 10 gestaan. Er wordt, er wordt al zowat een half jaar over gesproken: de comeback van Britney. Met alleen al de bekendmaking van de naam van de eerste single stond de muziekwereld op zijn kop. FMC vroeg zijn bezoekers dan ook of Britney slechts nog een merknaam is in een poll. Na veelvuldig over Britney gesproken te hebben, kunnen we het eindelijk hebben over waar het eigenlijk om draait: Hold it against me. Onder het genot van een heerlijke dancebeat horen we Britney's kenmerkende stem. Eigenlijk is het voor Britney gewoon de bekende formule en is het niets vernieuwend. Toch weet Britney ons later in dit nummer te verrassen. Ze stapt namelijk in de voetspoor van Rihanna en is gaan experimenteren met dubstep. Waar Rihanna het op veilige speelde met wait your turn... ...neemt Britney het lef om verschillende stijlen in één nummer te gooien. Wat mij betreft is de missie geslaagd. Britney is back. Ja, dat was Britney Spears op 59 met Hold It Against Me. Omwille van de tijd hebben we nu een doorstartje. We gaan eerst luisteren naar nummertje 58, Tiddy and Lick, Keep Waiting met 306 punten. 13 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 4 en daar bleef hij 1 week. In totaal bleef hij, verkeerde hij, 4 weken, uh, weken in de top 10. En uh, daarna gelijk uh, op 57 INA, featuring Juan Megan, Uno Momento, 306 punten, 12 weken in de lijst en met als hoogste positie een tweede plek. En daar bleef hij 1 week en totaal uh, aantal weken in de top 10, dat was 5. Vandaar op 57 INA en featuring Juan Megan met Uno Momento. Maar we beginnen met Tiddy Lick, keep waiting. Spijt me gewoon van de net. Zeg gewoon, Chos, je bent een eikel. Kom maar. <laughs> Goh, go, go, go, go. En uh, je luistert daar achterin volgens naar nummertje 58... ...Tidian Lick met Keep Waiting. En op 57 Ina featuring Juan Megan en Uno Momento. Gauw door naar nummertje 56. Crystal Fighters met Plage. Totaal aantal punten 309. 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummer nummertje 6. En daar bleef hij drie weken. En totaal bleef hij vier weken in de top 10. Bij het luisteren van Plage krijg je vanzelf een vakantiegevoel. Daar zorgt het volgende zinnetje al voor. Do you want to go to the plage with me? De sound van de platen doet de rest. Het doet je verlangen naar lange witte stranden en waterig zonnetje een ruisende zee en natuurlijk een koud biertje. De Crystal Fighters op met plage op 56 met een totaal van 309 punten. Gauw door naar nummer 55 en wie vinden we daar wederom terug? David Guetta featuring Nicky Minai. Turn On Me, 310 punten. 16 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 3. En dan verbleef hij 1 week. En totaal 4 weken in de top 10. Van alle celebrities waar Guetta inmiddels mee heeft samengewerkt is Nicky Minai toch wel zijn favoriet. Op Turn On Me. Horen we een heel andere Nikki dan we gewend zijn. In plaats van in een razendsnel tempo allerlei onzin in rapvorm uit te kramen, zingt ze het grootste deel van het nummer. Het refrein dat met hevige beats ondersteund wordt, is ongetwijfeld het lekkerste stuk van Turn Me On. En je krijgt zonder moeite alle voetjes van de grond. Het moet raar lopen, wil dit geen knallen van een hit worden. David Guetta featuring Nicky Minai op 55. <middels> Doctor, doctor, need you back home, baby. you I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine to keep me coming. My body needs a heal. come save me. Something me. Gewoon van uh, de net. Zeg maar gewoon, Jos, je bent een eikel. Kom maar. <laughs> go, go, go, go. Het spijt me gewoon van uh, daarnet. Zeg me gewoon. Jos, je bent een eikel. Kom maar. Omwille van de tijd uh, houden we dit nummer een beetje kort. En uh, u luistert achtereenvolgens volgens naar Alexandra Stan met Mr. Beat, 360 punten op plaats 54. En op 53 Kate Ferry, Last Friday Night. Thank God it's Friday, 320 punten. 53. ...gaan we door met nummer 52... Nicole Schetsinger, Don't Hold Your Breath... 201, ...321 punten op plaats 52... ...en tot slot hoort u nog... ...Neon Trees Animals... ...het volgende uur en de volgende twee uur... ...zullen gepresenteerd worden door uh, Ridder Rob... ...en Ridder Rob neemt het vanaf... Uh, ...1 uur tot 3 uur voor zijn rekening... ...en dan, dan hebben we weer terug... Shores van Dam... ...DJ Zorro zegt een prettige dag verder... ...en uh, blijf luisteren, want tot 5 uur... ...dan ontknoping van... ...welke staat er op 1... I'm coming back